Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een autosloperij in Zoetermeer is vannacht verwoest door een grote brand. Op beelden waren metershoge vlammen en dikke rookwolken te zien. Mensen die in de buurt wonen hadden daarom een NL-alert gekregen... met een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur is inmiddels onder controle, maar mensen moeten nog wel uitkijken... voor schadelijke deeltjes die in de omgeving terecht zijn gekomen, zegt de brandweer. Er wordt op dit moment nog gemeten of roetdeeltjes zijn neergekomen met de rook. Maar uit voorzorg hebben we al wel geadviseerd... mochten mensen roetdeeltjes vinden... dan moeten ze die niet met de blote hand aanraken. Dus met handschoenen oprapen, weggooien. En mochten ze dat vinden op tuinmeubilair, op auto's... dan dit met water en zeep wassen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden... De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Europa overlijden stijgt steeds minder hard. Dat blijkt uit onderzoek van een groot wetenschappelijk tijdschrift. De onderzoekers hebben ook naar mogelijke oorzaken gekeken. Zij denken dat het komt doordat we ongezond leven. Minder beweging en slecht eten en drinken zorgen voor overgewicht en hart- en vaatziekten. Dieven in Alsmeer hebben lekker hun tijd genomen om een kluis van een kringloopwinkel te jatten. Ze waren binnengeslopen, toen ging het alarm af. De politie kwam meteen kijken, maar zag niks verdachts en vertrok weer. Waarschijnlijk hadden de dieven zich in de tussentijd verstopt. Daarna namen ze de kluis rustig mee. Er zat 3000 euro in. En het nieuwe Formule 1 seizoen is gisteravond afgetrapt. Er was een gelikte show waar alle coureurs en de auto's gepresenteerd werden. Het was voor het eerst dat het op die manier werd gedaan. Veel mensen zaten eigenlijk niet op die show te wachten. Ook Max Verstappen niet. Maar uiteindelijk werd het een spektakel. Everyone, please make some noise. Yes, he is so excited to be here right now. Oh. Cheer out, Max. It could have been worse. We didn't see you next to George Russell. Goed evening, everyone. Dankjewel voor de energy. 2025 will be an incredible season. Starting from now. De eerste race is volgende maand in Australië. En dan krijg je het weer nog een frisse ochtend met later. vooral in het Noordoosten. Zon. Op andere plekken zijn er vandaag meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt maximaal 4 tot 8 graden. The verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt helemaal vast op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen het Koenplein en de afrit Noord staat 4 kilometer file. Er is daar een lading stenen verloren. Twee rijstokken zijn dicht. En de vertraging is vooralsnog 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze. ZFM. Goedemorgen, luisteraars Duifzacht de week door. Ik heb de handzacht daar even bij neergegooid. Hij is nog niet helemaal door, maar uh, in de loop van uh, de uitzending uh, duurt tot 12 uur vanmorgen. Dus ik heb even de tijd. Ga ik de hele woensdag voor u doorzagen, hoor. Ik ga het beloven. Ondertussen krijg ik assistentie van Herb, Elbert en zijn Tijuana braas. Met een Tijuana taxi. Ik heb er zin in, luisteraars. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Wat gaan we allemaal doen? Althans, vanmorgen, hè, want ik ben er tot 12 uur daarna Dan komt mijn goede vriend uh, Hans Wasselaar natuurlijk weer uh, het programma voortzetten. Met nog meer lekkere muziek en uh, ja, lokaal nieuws uit Zandvoort. Enzovoort, enzovoort, enzovoort, luisteraars. Uh, wat gaan we doen? Nou, onder andere dit: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true, and then why? Close your eyes. Mijn liefde geef ik er nu, luisteraars. Wat willen we nog meer? Nog meer liefde? Ja, tuurlijk. We gaan ervoor zorgen. Met lekkere muziek, allemaal. Dan moet ik eens even kijken wat ik allemaal heb. Supertramp. Ja, natuurlijk. Give a Little Bit. My love to you there's so much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a Ja, even een kunstgebit. Give a little bit. Super Tramp. Van de Shadows. solo guitarist Natuurlijk bij uitstek. Uh, met FBI. Nou, dat is mooi hè, dat ik de FBI er even bij heb gehaald. Straks om half uh, tien luisteraars. ga ik een stukje cabaret erbij halen voor u. Dan gaan we lachen met z'n allen. Wat vindt u daarvan? Als het ware, Gates. Uh, Echt een gauw hoor, dit. Als je bij wij gedenkt, wie zijn dit nou weer? Nederlands product hoor Henk de Knijf en de Jets. Gitaar. Mona Keizer, Mona Keizer, dit is The House That Jack Built zonder zuurstofproblemen, stikstofproblemen, sorry. Mm -hmm.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 It makes you want to cry. This is the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Niets anders dan beroemdheid op fame. Irene Cara is dit natuurlijk. Gaat u al langzaam, waar natuurlijk. Ik zeg wel luif op gitaar, in hoe hè? Goed, hè? Heel, heel, heel. bij de radio werk. Ik word meer weer op de rug, eigenlijk. Hè? Ja, maar ik voel me wel helemaal dj hoor vanmorgen. Zoals elke woensdag eigenlijk, maar ook dinsdag s'avonds natuurlijk met tussen app en vloed. Vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Ja, wat eh, vind ik eigenlijk niet leuk. Nou, ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om met de. It was a moonlit zijn, nee, night, old een Mexico. te hebben. Pet, wat heb je te vertellen jongen? Between some old adobe haciendas. Oké. Okay. Suddenly. Ja. I heard the plaintive cry data of a young Mexican girl. Oh! Ja. Ja. Ja, He erg jong. Een hoog stemmetje hebt ze hoor. Gedronken. Ja. Oh, ik ben een Oh, een beetje een beetje een You better come home speedy een Away from tannery road. Stop all of your drinking. With that een beetje name beetje Come on home to your adobe. And slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer.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 A puppy, and we're running out of cold. No enchiladas in the icebox And the television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt I smelled some perfume in your ear Well, if you're gonna keep on messing Don't bring your business back here It's B.D. Gonzales You come home. Speedy guns all live. How come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick. Down in the cantina they giving green stamps with tequila. Elke woensdagochtend, luisteraar, sta ik op de, om het half uur, zeg maar zo, half tien, en half elf en half twaalf, sta ik weer opnieuw voor de keuze. Wat moet ik de mensen nou eens voorschotelen eh, aan een stukje cabaret? Wat vinden ze nou leuk, wat vinden ze nou niet leuk? Ja, eigenlijk vinden jullie het toch al wat leuk. Hè? Want als je maar kan lachen, dan gaat het toch om in het leven. Er wordt de afgelopen maanden, nou jaren, zeg maar, wordt er toch al weinig gelachen. Als je naar het wereldtoneel kijkt. Maar we hebben hier helemaal geen podium, we hebben hier helemaal geen toneel, we hebben hier alleen maar muziek, we hebben hier alleen maar lol. Gezelligheid. En we gaan genieten van niemand minder dan. Dat is Maroffel. Harry, jekkers! Nou, dat is een tijd geleden met Rick over kleine dikke jongens gehad. Dat weet ik nog heel goed. Dat was heel erg geinig. Dat was een hartstikke leuke middag. Want we zitten kantelen, kantelen, kantelen. Niet normaal man jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. <lacht> en, uh... Gezopen, gezopen, de dag erop, mijn kater had koppen en. Ongelooflijk. Ja, en we hadden het die middag we hadden ze veel gezopen. Want we hadden het gehad over intelligentie. Daar krijg ik doch van, joh. God. En we waren heel eind gekomen. We waren erachter gekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip is. Maar dat je. Je kon er één ding van zeggen: het was erfelijk. Dat wel, dat wel. Dat was vaak zo. Dat is toch zo? Als je slimme ouders hebt, word je vaak slim. En je stomme ouders, word je stom. Dat is gewoon zo. Rick heeft dat nog heel goed samengevat die middag. Die zei: Kijk, als je vader ui heet en je moeder knoflookt, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Maar... Ja, rustig Rustig, nou, we waren nog veel verder gekomen. Dat was, uh... We waren ook achterkomen dat het het stomste van stomme mensen was met z'n tweeën. Dat vonden wij tenminste. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij dat ze dachten dat ze in hun leven ooit slim konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven. En toen, dat weet ik nog heel goed, toen was het Biro. Dat weet ik nog heel erg goed. Ik zeg tegen Rick, Rick, ik pak er nog even twee. Hij zegt: Goed, Jackass, neem er voor jezelf ook twee mee. En hij riep me terug en zei: Jackass, je vergeet te leken. Dus ik neem de lege flessen mee. Ik zit in de keuken, de lijk in de kist. Ik doe de airskas open. Ik zeg: Rick, we zijn er aan, de airskas is leeg. Hij zegt: Mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zegt: lekker als een geintje, ze hadden een volle kist op bakken. Hij zegt: En die stiekem roken daar, ik zal je uit je kop Ik neem vier bruine Palen mee. Ik zei, ja, twee voor jou, twee van men. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. <lacht> ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Ik zeg, maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. Rick zegt, verder alles goed, Jackas? Ik zeg, ja... Ik zeg, ik heb wat te veel zitten kantelen. Het bedoel, het, uh, ik zeg het wat verkeerd. Ik heb een artikel gelezen in de krant. En dat heeft een professor, dus officieel, hè, een universiteit, studenten erbij, proefschrift. Die heeft bewezen, je hebt 2000 kinderen onderzocht van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke kinderen stommer waren als de dunne. Ja, en niet zo'n beetje ook. <lacht> Rik zei, jackers, jackers, jackers, daar geloof je toch zelf niet, joh, daar ben je toch veel te dun voor. Ja, dat is een leuk geintje, maar hoe verklaar je dat nou? Je hebt wel een grote bek, want ik snap het ook wel. Ik zeg, maar hoe verklaar je nou zoiets? Dat, dat, toch, dat is echt officieel gemeten. Dat verklaar ik, zeg ik, door servers. De mensen gaan goochelen met servers en dan goochelen ze die kant uit, komt er daar wat uit. Goochel je met diezelfde servers, die kant uit, komt er wat anders uit. Gewoon rot op met die servers. Ik zeg, jij ja, met je grote bek, ik zeg, reken jij dan met die servers, is wat anders uit? En ze zeggen ze helemaal geen punt. Hij zegt, zo, dat is bijvoorbeeld hoe dat anders kan liggen. zoiets, hè? Ja, nou, bijvoorbeeld, kinderen worden geboren. je, dat is gewoon zo. Ze worden dik, dom, slim, dun, door elkaar. Je geen flikker met elkaar te maken. Weet je, want dat is allemaal gelul. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is wel zo. Intelligentie, daar kun je niks aan doen. Daar hebben we het net over gehad. Dat is gewoon zo. Dat is al meteen. Ja, het is al duidelijk bij Davies. Meteen duidelijk. Op het concentratiebegoud is het meteen al duidelijk. <lacht> De ene baby die kan nog geen blok op de andere stapelen, weet je wel. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Is... En bij kinderen van twaalf is het helemaal duidelijk. Dan is de kogel door de kerk, dat zie je gewoon. De intelligente, die staan gewoon in 36 talen al te spelen. En een dombo, die zegt voor het eerst, mama. Goed, tegen zijn vader. Maar. Het staat op de video en dan gaat het tegenwoordig komen. En dat maakt effecten eigenlijk helemaal niet uit, Jackers. Want kijk, of je nou dom of slim bent, dat maakt niet uit. Pas als je het kan vergelijken, maakt het uit. Maar in het begin is dat niet belangrijk gewoon. Als jij slim bent, zit je in een slim milieu. Je is vaak zo'n slimme vader en moeder, slimme broertjes zusjes, zussen, slimme straat. Je zit, uh, ja, uh, croissantjes met kaas te vreten, toch? Zo gaat het toch? Met, met mes en vork 16 granen muesli naar binnen te buffelen. Dat maakt allemaal niet uit. En die stommen die zijn anders bezig. Die zitten met een laag voorhoofd met een lepel brinta naar binnen te matchen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt er geen flikker uit. Weet je wel. Het gaat voort als het zootje bij elkaar komt. En waar gebeurt dat nou? Waar gebeurt dat nou op de basisschool? En dan ben je als dombodelul. Dan ga je er. Dan ga je er ineens aan. Want dan zit je dan op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale jip en jannetjes. Toch? Die zitten te e-mailen met Dark Jones. Terwijl jij de nul die jezelf bent niet eens netjes kan schrijven, weet je wel? Dan ben je als dombodelul. Want hoe stom je ook bent, op die basisschool. Eén ding snap je meteen. De rest is slimmer. En die slimmen weten het ook. Dus die willen je vrienden niet zijn, want je bent stom. Je snapt de les niet, want je bent stom. Je kent het niet volgens allemaal. Je wordt door zo'n meester weggemoffeld achter een aquarium. Met, je met een bankje ergens. Je krijgt geen beurten meer, je gaat je zitten vervelen. Dus wat doe je de hele dag? Ja, je gaat gewoon zitten vreten. Drop. Engelse drop. Je denkt misschien ga ik daar Engels voor lullen. Weet jij dat? Kijk, zo zit het in elkaar. En dan word je al een beetje dikker. Weet je, dan word je al een klein beetje dikker, hè? En dan kan je net met de gym, ben je net met lul gym, kan je net geen vogelnestje meer maken vanwege de pensie. Weet dan krijg je er net niet meer bij en dan gaan ze je pesten. Weet je, omdat je geen vogelnestje kan maken. Gaan ze rijden, bollen. <lacht> laat je uithollen door een andere bollen. Ga bikkelhard, En dan ga je niet meer naar de gym, want je wordt daar gepest. Dus krijg je minder beweging, word je nog vetter, zo gaat het. Dan ga je sperbelen, want dus je kent niet naar huis. Dus dan moet je naartoe? Naar de cafetaria. Ik jaar gevolg te groot met broodjes, packlap, Meters broodjes, packlap. Je begint op dat je oorlog naar binnen te gieten. En je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je twaalfde heb je zo'n pens dat je bijna niet meer met je vingers bij de knoppen van de fruitkast kent. <lacht> en dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Weet je wel? Zo'n professor Dr. Albert Hanstein. Van de Universiteit van Zoetermeer. Zo zeg het, weet je wel? helemaal niks te bewijzen en moet ergens een kant uit rekenen en je denkt ha fan, weer een bolle van mijn onderzoek, zo gaat het vaak! Dus die grote de open, die flikkert de weesgaan naar binnen, die takelt die dombo erop, noteert het gewicht zegt tegen dat gozer dat je een beetje meekomen op school en die bolle zegt Wat is stom om ja te zeggen want er kwam er helemaal anders uit, weet je wel en dan doet die vent dat 2000 keer, die zoekt allemaal van die bol uit, weet je wel. En dan staat er in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne." <lacht> significant, ja, ik ben niet achterlijk, hè. Tjonge, jonge, jonge. Rick zegt maar, kijk, in feite ben je dus gewoon niet uh, dom omdat je dik bent. Maar je bent dik geworden omdat je dom begonnen bent. Zo ken het ook, Lekker. Hij zegt, het is altijd glazen met die cijfers. Weet je waar dat hele cijfer glazen op neerkomt? Ik zeg, nee, Rick, zeg het eens. Hij zegt, één op de zes mensen heeft vijf anderen om zich heen. Sabbadek, als ik het goed uitbrek. hoor. Dit zijn Dave Di, Doos die Biggie Bikkie Tits. Speciaal voor de luisteraars van Thuis de Week Door. Sabbadek. Kanariekak. harikak yeah yeah <laughs> Heeft die Doos die Bientist, de 17 Doosje Bickeby en Tis is een naam eigenlijk voor een groep, hè? Ja, ze kunnen nog behoorlijk hoog zingen ook. Kijk de Beaties wel. Zou dit Barry Gibbs wel eens, toen, toen hij nog een jaar of drie was of zo? Wel al die gelden, zeg maar. Nee, nee hij kan er nooit geweest zijn. Dit is hem wel. Als je het over een tragedie hebt... ...dan heb je het over een tragedie. Helemaal geen tragedie om de visies te draaien. Tragedy is een prachtig nummer. En het doet terugdenken aan de Grease-tijd en een lijfje Olivia, Olivia Newton-John, maar dit was uh, in die tijd tragedy. Terry Gipsween en Robin Gipsween en Maurice Gipsween. Barry is alleen nog een leven en die moet er nu eens eentje doen. Maar hij treedt nog overal op hoor en dan heeft hij andere muzikanten mee natuurlijk. En ook wel mensen die aardig kunnen zingen. Maar ja, zoals hij dat met zijn broer samen deed, dat was toch wel een uitzending. Bent u wel eens voor het eerst dat u zegt van nou ik was voor het eerst verliefd. Dan zeg je meestal van uh, I never knew love like this before. Ja, ik heb nooit liefde gekend zoals nu. Een beetje huigelachtig natuurlijk. Want na drie maanden zeg je van, uh, ik maak het uit. Uit goed voor u, toch? Uh, nee, even zonder gek luisteraars. Is dat nou zo? Never knew love like this before. Of wordt er alleen maar over gezongen? Bijvoorbeeld door Stephanie Mills. Ook dat uh, doet ze me een beetje denken aan Diana Ross eigenlijk. Uh, Stephanie Mills. ...heeft ze nooit eerder een liefde gekend... Uh, ...die ze nu beleeft. Nou, dat is een mooi voor haar. Hartstikke mooi. Ik ga het even rustiger aan doen. En uh, wat kan je nou beter rustig muziek draaien... ...met de turtles. Die zijn zo traag als een slakje. Turtles. Je zou denken het nummer heet Some Girl. Nee hoor. We zijn er eigenwijs. She'd rather be with me. Dat is de juiste titel van het liedje, luisteraars. Jawel, dat heb ik goed gezegd. Jeff Beck. Hi ho, Silver Lining. Ja, sommige mensen die zeggen wel tegen mij... Duif, je ziet eruit uh, er als een zombie. En dan zeg ik op mijn beurt... Uh, zie ik eruit als een zombie? Nee no, hoor, dat is de time of the season. Het ligt tot jaargetijden. In de winter is we allemaal bleek. Het is de season...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 Met dit nummer sluit ik het eerste uur af. Na Niels ben ik er weer, tot zo. What's your duif. Is rich like me? Hij uh, was de arme it man hoor. It take is any time. time See you. Daddy, daddy? Is he rich like me? Right, I'm Has he taken, Has he taken any, time any time, any time to show To show you what you need to live. Tell it to it slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the sea. Dat zijn niet de bies die is hoor. Dat zijn de zombies, ja. Op het orgel, buurtansen.